Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Istanbul hebben volgens vakbonden duizenden mensen meegedaan aan een demonstratie tegen het economische beleid van president Erdogan. Ze betoogden tegen de groeiende armoede en voorverhoging van het minimumloon. De inflatie is in Turkije torenhoog. Volgens veel economen is dat deels de schuld van het beleid van Erdogan. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is positief getest op het coronavirus. Volgens zijn medewerkers heeft hij milde klachten. In de verklaring staat dat de 69-jarige Ramaphosa zich liet testen... omdat hij zich na een herdenkingsdienst voor de onlangs overleden president de Klerk niet goed voelde. De Zuid-Afrikaanse president, die volledig is gevaccineerd... heeft zijn taken tijdelijk overgedragen aan de vicepresident. Max Verstappen kan definitief het wereldkampioenschap Formule 1 op zijn naam schrijven. De klachten van Mercedes, het team van Lewis Hamilton, over de gang van zaken rond de safety car die nog op de baan was terwijl Verstappen inhaalde, zijn ongegrond verklaard. En daarmee is Verstappen, Max Verstappen de eerste Nederlander die wereldkampioen Formule 1 is. In de Verenigde Staten wordt nog gezocht naar slachtoffers van de zeker 22 tornado's die gisteren door zes staten trokken. Volgens de gouverneur van Kentucky zijn alleen al in zijn staat meer dan 80 doden gevallen en gaat dit oplopen tot zeker 100. In andere staten vielen bij elkaar enkele tientallen doden. Er is nog geen overzicht van het aantal vermisten. In Praag zijn vanmiddag zo'n 4000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het coronabeleid. Toen agenten de demonstranten vroegen zich aan de coronaregels te houden, zoals mondkapjes en afstand, werden ze uitgejouwd. Ook Tsjechië kampt met een nieuwe coronagolf en de ziekenhuizen staan er onder grote druk. Eind vorige maand gingen daarom nieuwe maatregelen in. Het weer, het is bewolkt, maar de regen trekt langzaam weg. In het noorden kan nog wel een buitje vallen. Het is niet koud vannacht en morgen is het weer vrij grijs, maar overwegend droog. En het blijft de komende dagen zacht met een graad of 9 à 10. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Sneeuw. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. nu. Peaceful Radio. Welkom bij Peaceful Radio Show 1468. Ja, ik begin maar even met wat uh, jingles en jingle bells. We zitten tenslotte in kersttijd. En uh, dit is een van de oudste, het oudste uh, kersendaitje. Ik pak hem er even bij. Hier is hij, Christus, Christmas Memories van Goomer Edwin Evans. Ja, en ik denk dat het uit... Uh, nou ja, het is destijds uitgebracht door het label Oriane Music... Um, maar ja, we gaan het helemaal niet over kerst hebben. Nee, daar ben ik nog lang niet aan toe. Want uh, uh, ja, ik heb hier nog een, heel veel werkjes in te halen. Nieuwe werkjes. En Last Minute kwam binnen Live After Live van Maurice Hirschhout. En Maurice, Maurice is een Nederlander. En um, we gaan uh, nou ja, over een paar maanden. Nee, volgende maand, januari, gaan we plannen met Maurice. En dan gaan we een interview. En Maurice is uh, naast muziekmaker ook uh, schrijver. Hij heeft onlangs ook een nieuw boek uitgebracht. En nou, zou het gewoon even koekelen. Maurice Hirsch Hout s -C h uh, en dan H-A-U-T en de tweede nieuwe album is van Sherry Finzer. Ook een beetje Last Minute Connections. En dat is natuurlijk wel heel mooi met deze kerstgedachten op de achtergrond. Dan gaan we dat hele lijstje af waar ik vorige week mee ben begonnen. Van allemaal nieuwe albums. En daar ben ik best wel trots op dat dat gaat gebeuren. Of dat het voorbij komt allemaal... Eens even kijken, ja. Oh ja, ik wilde even kijken naar waar we mee afsluiten. Whisper van Susanne Tang en Gilbert Levy. Ja. Watching us from another world. Dat is zo heet. Die track. Track 15. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1468.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 Al fijne dagen en een voor